Het is drie uur, Jeroen aan met het nos -journaal. In Kenia heeft presidentskandidaat Odinga, de premier van het land... een officieel protest ingediend tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. De kiescommissie riep zijn rivaal Kenyatta vorige week uit tot winnaar. Kenyatta kwam volgens de einduitslag een fractie boven de 50 procent uit. Daarmee was een tweede beslissende stemronde tegen Odinga niet meer nodig. Odinga behalde ruim 43 procent van de stemmen. Volgens Odinga zijn de verkiezingen niet vrij en eerlijk verlopen. Hij zegt dat er met de stembiljetten is geknoeid. Bij de inval gisteravond in het clubhuis van motorclub Satudara en een huis in Tilburg heeft de politie drie vuurwapens gevonden, waaronder twee Kalashnikovs en twee kisten met munitie. Ook is een hasje in beslag genomen. Op het moment van de inval in het clubhuis waren zo'n 60 leden van de motorclub aanwezig. Een van de clubleden is aangehouden omdat hij een stroomstootwapen bij zich had. De politie in Alkmaar heeft tijdens een grote actie tegen mensenhandel afgelopen nacht met 57 vrouwen gesproken... die werken als prostituee in de buurt de Achterdam. Een Hongaar en een Roemeen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van mensenhandel. Tientallen rechercheurs spraken met de vrouwen over mogelijke mensenhandel en misstanden in de prostitutie. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de gesprekken veel bruikbare informatie opgeleverd... en zal op basis daarvan verder onderzoek worden gedaan. De politie heeft in het centrum van Breda een dronken student van het dak van een flat gehaald die erop stond te balanceren. Daarbij kwamen stenen en dakpannen naar beneden. Omdat er veel uitgaanspubliek beneden stond, werd de omgeving afgezet. Uiteindelijk kon hij gearresteerd worden. Op het politiebureau vertelde de student dat hij bij een vriend in een studentenhuis logeerde en via de daken naar een ander adres wilde lopen. De stenen en dakpannen kwamen volgens hem naar beneden doordat hij telkens viel of uitgleed. Het weer bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog... bij een temperatuur van een graad of zes. Morgen eerst regen en later nu en dan zon. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie. Er is dus vertraging op de A2 Den Bos richting Eindhoven... voor knooppunt Vught 2 kilometer. De weg is dicht tussen knooppunt Vught en Best-West... in verband met opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Maastricht of Eindhoven kan omrijden. Volgt dan de borden Tilburg over de A65 en daarna de A58... En op de A27, Almere richting Utrecht, staat het vast tussen knooppunt Eemnes en Hilversum. Drie kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Hey Henk. Hey, zo. Mooie fiets? Ja. En gekocht van mijn energierekening. Je, wat? Je energierekening? Ja. Maak van je energierekening een bespaarrekening.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 Drie maanden gratis bij alles ineenzakelijk. Meer informatie? jopcbusiness.nl Deze week, De Zwarte Lijst. Jouw favoriete soul- en jazz-platen. Tot en met vrijdag op Radio 6 en Cultura 24. En kijk vanavond rond 11 uur s avonds op Nederland 3. Ga voor meer info over De Zwarte Lijst naar radio6.nl. Radio 6. Soul and Jazz.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 Live vanuit de Amstel van Carreven. We zitten hier tot half vijf in dit uur. Te gast Hans Croisé, Hij heeft uh, een uh, nieuwe roman. Het licht doen zien Lente in Praag heet hij. Uh, uh, en dan te bedenken dat de beste man ook nog druk is... met toneelspelen op het ogenblik. Met Strange Interlude. Want je ja. moet op tijd ook weg straks. Ja, ja, ja. ja. ja waar, waar gaat dat voor de reis vandaag naartoe? Die gaat naar Zeist. Dus dat is niet uh, al te ver weg gelukkig. Niet, maar we beginnen wel om zeven uur. En oh, we nee. beginnen om half zes te zenderen. Dus men is de dag wel zoek. Ja, inderdaad. Ook aan tafel uh, Arie Deelder. Uh, uh, je, hebt, je hebt een film gemaakt. Die heeft toegetakeld door de liefde. Dramatisch, hè? Nou... Ik ook, ja, ik hij is zag. ook om te lachen hoor. Ook nog, ja, we zijn gewaarschuwd. Even, even heel kort, wat, wat vond jouw vader, Jules, wat vond hij van de film? Oh, dat werd me gisteren ook gevraagd. Ja, nou, Jules ja. vond bepaalde dingen, ja, nee, ja, iedereen wil dat ja. weten. Ik snap het ook wel, ik snap het ook wel. Dan hebben we, uh... we het niet meer over. <laughs> Nou, ik, ja, ik heb hem hard horen lachen. En uh, um, oh. ja, ik uh, heb ook wel een paar, uh, een paar goede gesprekken met hem gevoerd erover. Maar hij was uh, over het algemeen uh, positief. Oké, okay. we hebben het er straks over. O, ook aan tafel, Kees het Hart, die uh, uh, de drie... Die boeken gaat bespreken, ik wou zeggen... die gisteravond op het boekenbal was. En dat is ook waar. Ja, dat is waar. Dat is laat geworden? Ja, ik was wel om, om twee uur s'nachts of zo thuis... maar toen heb ik toch nog dat vier uur een beetje door praten... en oh. hoe je dat verder noemt. Ja, ja. ja praten. Uh, goed, straks drie, uh, drie boeken die je uh, die gaat bespreken. Um, en Ayaan uh, Ribbens komt ook nog lang, langs. Uh, die komt uh, vertellen over de Tevaf, die beurs die in uh, Maastricht uh, plaatsvindt. Uh, alle randverschijnselen uh, van, van die verschrikkelijk grote beurs. Daar gaan we het over hebben met hem. Maar eerst, Hans Quarzee. Wat doet een gemiddelde man van 77? Hij speelt bingo, biljart uh, houdt de muntenverzameling bij... En hij wacht tot de kleinkinderen komen. Maar Hans Quaset, die pakt het anders aan. Hij toert door het land voor de voorstelling Strange Interlude. Hij presenteerde deze week zijn ambitieuze roman Lente in Praag. Even hoor, de, de, de energie. Uh, het schijnt dat het, dat het altijd afneemt, naarmate je ouder wordt. Maar... Nee, dat, uh, daar merk ik tot op heden niets van. En, uh, maar ik heb toch het gevoel dat ik een heel rustig leven leid. Want ik deed het allemaal keurig in. Ja. En uh, dat boek was uiteraard gedeeltelijk klaar voordat ik weer aan de repetities begon. En uh, in die tijd speelde ik niet. Mm. En dat ik nu speel is ook maar toeval, want uh, hierna hou ik er weer een paar jaar mee op. Fijn dat we dat in ieder geval weten. Dat ja, we, dan, dan, dan, we dus dan heb ik de tijd om een nieuw boek te Voor schrijven. een nieuw boek, want er komt meer. Dat is leuk, want het schrijverschap dat is pas op latere level ja. begonnen. Eerst ja. met Badhuisweg, de, ja. Ja. de autobiografie min ja. of meer. Ja. Ja. Uh, toen het, kwam uh, Lucifer onder de linden. Yes, het verhaal van, van je vader, die in, in, in Berlijn min of meer. Ja, dat ja, is ja, natuurlijk ja. altijd. Okay, uh, ja. Okay, ja. Uh, en nu dan uh, Lente in Praag. Ja. Uh, het, het is een vrij uh, uh, geconstrueerde uh, roman. Lente in Praag, Praagse Lente, denken we dan aan. Dat speelt ook duidelijk een rol. Wa waar, waar begon dit verhaal? V uh, je bedoelt letterlijk? Ja? Uh, het idee? Of, of in mijn hoofd? Ja, in het hoofd. Ja, uh, uh, uh, uiteindelijk. Uh, ja, ik heb. Dat <laughs> klinkt dus heel pretentieus natuurlijk nog niet zoveel ervaring. <laughs> omdat ik er zo laat mee ben begonnen. Maar uiteindelijk uh, is waar je over schrijft. Dat, dat, dat is op de een of andere manier aanwezig, alleen niet in schriftelijke vorm. Mm -hmm. uh, dan. Uh, dat, dat, dat, dat hoef je maar aan te boren. Het, het moet alleen nog even op worden geschreven. Ja, dat kost twee jaar. Ja. Maar, he, he, Kees, Kees, herken je dat? Is ja, dat, herken he, ik. He, ons. Ik loop uh, met een plan... Uh, uh, uh, uh, uh. Ik, ik werk er, uh, toch misschien andersom. Ik loop heel lang met plannen en dan gaat het schrijven in drie maanden. Mm. Oh ja, is meestal andersom. Ja, ja. ja meest anders. misschien ik jullie straks eventjes, ja, ja, okay. eh, ja. even kijken hoe we dat kunnen uitwisselen. Ja. Maar goed, ja. het, het, het idee: want het, het verhaal gaat over Wouter, een, een, een jongen die uh, op den duur ook gaat acteren. Ja. Maar zijn geschiedenis begint veel eerder. Ja. Het uh, begint eigenlijk in een trein waar hij door een ja. vrouw wordt gevonden. Ja. Ja, uh, uh, zijn geschiedenis begint eigenlijk uh, voor hem waarneembaar pas op zijn vijfde. Omdat alles wat er voor die tijd gebeurd is... dat, heeft, dat, dat zijn niet zulke prettige uh, ervaringen... die heeft hij zo weggestopt, zo achter een branddeur... zonder dat hij dat uiteraard bewust kon doen... Mm -hmm. dat het uh, ja, eigenlijk zijn hele leven kost om erachter te komen... wat er in die, vier, in die vijf eerste jaren gebeurd is. Ja. En uh, dat opzoeken... Dat gaf mij het, uh, de gelegenheid om dingen kwijt te kunnen over de oorlog... en over daarna, over mijn uh, oorspronkelijke vak, het toneelspelen. Ja. Omdat ik die jongen dat ook laat doen, alleen op een andere manier dan ik deed. Ja. Ik kon er ervaringen in onderbrengen uh, van de Nederlandse Comedie... zonder die bij name te noemen, in de jaren zestig... die ik toen heb meegemaakt. Ja. En uh, die, die, die, die zoektocht... Uh, naar wie die is. Want hij weet het niet. En dat zijn allemaal misleidende cues. Uh, waardoor hij er pas uh, achterkomt... Uh, bij wijze van spreken als het te laat is. Ja, ja. Want, want dan uiteindelijk... Uh, gaat hij op een soort zoektocht... Naar, je zou kunnen zeggen, naar zijn vader. Ja, zijn, zijn pleegvader. Het, het, het, hij, hij is dus uh, geadopteerd. Uh, krijgt op het moment dat hij het huis uitgaat... zo'n 18 18e, 19, 19e, uh, te horen dat hij een pleegkind is. Stopt dat weg. Maar dan begint er toch een zoektocht. Maar dan blijkt zijn pleegvader en zijn pleegmoeder... die blijken zo'n belangrijke plaats in zijn leven te hebben ingenomen... dat als die... Pleegvader doorslaat door alles wat hij in de oorlog heeft meegemaakt... dat hij dan uh, achter die pleegvader aangaat... Uh, uh, met een impuls alsof het zijn echte vader zou ja. zijn. En uh, dat vond ik uh, prettig. Ja, uh, prettig om te schrijven. Nee, nee Ja, nou, dat, dat deed mij goed dat, dat, er, uh, dat er op een bepaald moment... Uh, dat hij het opgaf om naar zijn eigen echte ouders te zoeken. Omdat dat vrij hopeloos leek. En dat dan toen het doorslaan van die vader, die pleegvader... dat dat voor hem belangrijker was. En dat hij die man wou redden. Mm -hmm. En dat... Uh... Ja, nou ja, vader, dat heb ik met veel genoegen ja. geschreven. Maar, maar hoe heb je een verklaring voor waarom? Nee, dat, waarom heb je ik dat helemaal zou... niet. Heb ik helemaal niet, want het lijkt niet op, op mijn eigen leven. Hm. Uh, bepaalde facetten. Je, je, je, je, je kan niet anders dan alles uit jezelf halen. En, uh, alleen ik kwam wel, en dat was heel merkwaardig. Ik kwam toen, ik, uh, toen het af was. En uh, ze op de uitgeverij bij Corsé. Uh, het acceptabel vonden, laten we het maar zo bescheiden mogelijk zeggen. <lacht> uh, en ik dacht, ik heb dus iets, iets ingeleverd. En eigenlijk kwam ik toen pas op de gedachte... ja, het is een beetje belachelijk om te zeggen... Maar, ik doe, maar hij zegt doe het, het toch, <lacht> dat ik zelf een pleegkind was. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ik weet wel dat ik een pleegmoeder heb gehad uh -huh. en uh, uh, ontzettend gelukkig met haar ben geweest. En dat ze mij alles gegeven heeft wat een moeder uh, zou kunnen geven. Uh -huh. Wat dat is, weet ik dus niet zo, maar met zo ontzettend veel liefde. Maar dat ik daarmee ook een pleegkind was, daar heb ik nooit over nagedacht. Maar nooit tot me doorgedrongen. Uh -huh. En toen dit af was, uh, uh, is kennelijk dat hele complex voor die jongen om het ineens zo te beseffen uh, dat hij eerst denkt dat hij een zoon is... en twintig jaar later te horen krijgt dat hij met een pleegkind... Mm. toen is dat pas tot me doorgedrongen. Ja. dat ik dat zelf ook was. Ja. Dat betekent dat dat je zelf eigenlijk min of meer in dit boek op zoek bent gegaan nee. naar je moeder? Nee, nee, nee. Dat kunnen we niet zeggen. We kunnen niet één op één. Op geen enkele manier. Nee. Op geen enkele manier. Nee. Mijn situatie is een totaal andere. En uh, nee, nee, nee. nee. Ja, ja. Het enige waar ik, waar ik echt gebruik van heb kunnen maken is mijn ervaring van een beetje toneelspelen. Ja, dat beetje toneelspelen dat, uh, duurt toch al een uh, bijna 60 jaar, hè? absoluut. absoluut. Misschien vandaag wel 60 jaar. Is het vandaag Nou ja, op, ja, zo of? ongeveer, ja. Ja, het is belachelijk. Je je ook vanavond een liedje of zo? Nee. Ben je gek? Dat je gek. heeft de majesteit behaagd. Nee, nee, nee, nee hoor. Toch niet. De nee. majesteit had ja, het we... al eerder behaagd. <laughs> ja, goed, uh, ja, dat, dat, dat, ik had nog heel lang willen spreken over ook dat, dat toneelgedeelte. Want inderdaad, ik vraag me af in hoeverre is het ook een sleutelroman. Want uh, ja. sommige mensen, uh, ja, ja. een, een, een elkerliek ja. personage wat erin voorkomt. Ik ja. denk, ja, waar staat hij voor? Is dat een leider van de Nederlandse comedie geweest? Ja. Of, ja. Of? Dat nee, ik nee, mooi. In, in, in, in, in, in, iemand die, die er aan begint in de zin van een sleutelroman die komt ontzettend teleurgesteld uit... want de gegevens van al die mensen... die heb ik toch wel ja. zo extra erbij verzonnen. Maar, maar je leert wel veel over de, de, de, de worsteling... die ja. er in die jaren ook, met, met, ook nog met de oorlog uh, ja. gevoerd is. Ja. In het wat, wat de oorlog betekende binnen een toneelgezelschap. Ja. En daar wordt nooit over gepraat. En dat heb ik wel proberen uh, los te trekken in mezelf. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Nou, want dat betreft ook in, in meerdere opzichten... Een heel, naar mijn gevoel een heel geslaagd uh, roman. Ja. Mooi, mooi, ja. Uh, mooi ja. boek en spannend ja. tot het einde aan toe... Uh, da dank, uh, ja. want uh, we zijn er doorheen. Lent in Praag verscheen, zoals je al zei, bij uitgeverij Corsé. Ja. en ligt nu in de winkel en strange interlude. Vanavond dus in Zeist, donderdag in Hereveen. De landelijke tour uh, met Ariane Schluter in hoofdrol... Ja. die duurt tot en met 31 mei. Hans Kassel, ja. hartelijk dank. Maar ja. ik moest toch ook ja. nog een, een cultuurtip geven? Oh, ik dacht, je moet zo snel weg. Een nee, uh, cultuurtippen he, <laughs> heb ik altijd de tijd. Doe toe. even die cultuurtip. Ja? Ja. Nou, dat heeft te maken met Strange Interlude. Daar heeft Ariane Schluter een monoloog in. Uh, de, de, ongeveer de enige in de wereldliteratuur waarin zij zegt... wat is het toch jammer dat God de Vader niet een vrouw is. Uh, die, die, die, zij zou dan zoveel meer begrip hebben hebben voor de vrouwen. En tegelijkertijd, en dat is, dat is werkelijk uniek... is er in het Bijbelsmuseum van Femart een tentoonstelling over... alle verschijnselen en verschijningen van voor God de Vader... waarin God een vrouw was. Hm. En dat is zo uniek dat ik dacht, dat ga ik zeggen... Dat he? heb ik heb hierbij Tot gezegd. Hart in het Bijbelse Museum. Dat is, ja? Op de Heerengracht 333. Goed, Hans Corsé gaat nu als een spier naar, naar, Zijst. naar Zeist. Dankjewel je okay. was. Goed, wij gaan naar de, de live muziek. Hier is Spin Feit weer met haar tweede nummer. Ga je gang. Like asking for a life. Like asking for directions. Like asking for the check at the bar. Well, I could see this coming by far. Oh, oh, oh, oh a radical me. Well, how could I break it? For my coat, I like shooting that finished cigarette butt. It's real easy, you see. A monkey gets bored and runs to be free. It's real easy, you see. De Call Me van uh, Pied Feit. Melvin Wevers op de synthesizer En de gitaar Peter Ackermann op Bas. En Bouw Evers op de drums. En Piedie komt eventjes aan tafel zitten. Um, uh, ik hoorde je dit zingen. The monkey in me wants to be free. Um, schuilt een aap in elk van ons waarschijnlijk. The monkey dus gets bored and runs to be free. Ja, ja. Eigenlijk, ja. Oh, oh, dus, <laughs> oh dan, valt even, dan schrijf ik het. Dan gaat deze het de vraag. <laughs> Die streep ik dan bij deze door. Ja, Afgelopen donderdag de albumpresentatie in uh, bitterzoet, uh, ja. afgeladen vol. Ja, het was uitverkocht. Ja, dus, uh, ja het was heel, heel, heel, heel tof. Heel tof. Ja. En, en, en zijn het dan ook mensen? Want jij, je hebt er nogal wat ontwikkelingen doorgemaakt. Hè? Eerst met die akoestische gitaar. Zijn het ook nog mensen uit die tijd? Of is, heb je inmiddels zo'n. Uh, simpel publiek uh, verzameld... dat het alleen uit deze tijd is? Uh, ja, mixed moet ik zeggen. Mm -hmm. Er zijn mensen die echt nog... Uh, toch weer komen met echt super oude EP's... van vroeger en die dan... wil je deze nog signeren? Weet je? <laughs> dat je echt denkt, wauw, je hebt die nog. Dat is ja. echt uh, heel tof. En er is ook weer een hele grote groep nieuwe mensen. En uh, nog mensen die ook nog van uh, de vorige CD... van twee jaar geleden... Ja. ons toen uh, ontdekt hebben. En uh, mensen die ook nu weer ons nog steeds ontdekken. Dus. Ja, ja. En, ja. en hoe verklaar je zelf die, die, die ontwikkeling? Waarom heb je ooit die... Uh, akoestische gitaar, wat op zich toch een heel mooi instrument is, aan de wiel gegaan en, en elektrische voor in de plaats genomen? Um, ja, het is niet per se een uh, totale afkeuring van wat maar. ik toen deed of zo. Meer een soort van ontwikkeling en, en zin om mijn geluid uit te breiden en verschillende instrumenten te gaan gebruiken. En uh, ook gewoon een beetje een smaakverandering. Uh -huh. Ik uh, voelde me niet meer zo heel goed bij dat folkachtige, serieuze uh, gitaar, vrouw met gitaren. Ja, dat voelde gewoon, ik wilde gewoon dansen, een beetje ook meer. En ja. <laughs> dat is nog allemaal wel wat luchtiger. Dansen achter de microfoon, ja. ja, ja. Dat Co een, uh, een, een, een collage in popvorm, dat is de, zoals je het nu noemt. Uh, ja. uh, waar bestaat die collage uit? Wat, wat, wat nou, ja, dat de refereert een beetje naar de manier waarop mm -hmm. ik nu componeer. Dat is heel erg toch met computersoftware. Dus dan. Uh, Schrijf, ja, ik, ik, ik begin heel vaak met één elementje, bijvoorbeeld een beat die ik programmeer en dan ga ik overheen zingen en dan voeg je steeds dingetjes toe. Ik ben dingen aan het uitbeelden, dat is moeilijk voor radio, ja, maar. maar uh, uh, ja, precies, dus, uh, het, het is echt een beetje invullen als een schilderijtje, veel, uh, en daarom noem ik het misschien een beetje een collage, wanneer je echt met gitaren speelt, zijn het vaak veel meer lagen... die je op elkaar heen gaat leggen. Hmm. En, uh, ja, en dan en ja. komen daar... simpel uh, heeft natuurlijk het grote voordeel... dat je kunt alles gebruiken, allerlei soorten geluiden. Waar, waar, waar komen ze bij jou vandaan? Ga jij met de microfoon ook de natuur in? Of, uh, nee, nee, nee. nee zijn er ik, staan? Uh, uh, nee. Nee, dat is weer iets heel anders. Maar het zou kunnen. Het zou inderdaad kunnen. Nee, we, hebben wel, uh, we gebruiken wel uh, soms gewoon iets in de thuisstudio van... oh, oké, okay, dit kunnen we ook gebruiken. Maar in principe is het veel um, synthesizers gebruiken we. En de synthesizers die we niet zelf hebben, die samplen we inderdaad mm -hmm. uh, soms. Ja. Um, we gebruiken drumcomputers... Uh, ja, het is veel elektronische uh, dingen, toch? Maar ook ja. nog Ik steeds. Het ook een beetje aan wat Ari. het nummer mm -hmm. nodig heeft. Ja, precies. Ja, dat, ja. Dat, ja, ja. Ja, ja, daar ga je ook naar kijken, inderdaad. Ja. En, uh, en, en we gebruiken ook gewoon nog echte drums, en echte gitaar. Dus het is dus ja. echt een toevoeging op toch wel ook een band die uh, ook nog gewoon die instrumenten. Want als de stroom uitvalt, dan horen we toch nog wat. Toch? Dan hoor je het wel, maar dan klinkt het wel echt heel anders. anders, ja. Goed. Maar we zouden nog kunnen spelen. Zouden ja. kunnen spelen. Ja. Vrijdag bijvoorbeeld, 12 april, Pien Feit. In het podium Asterix in Leeuwarden. Zaterdag 13 april in Berlijn, Nijmegen. Vrijdag 19 april in het poppodium Supermarkt in Den Haag. En het album waar het allemaal om gaat, heet Tough Love. En straks horen we er nog wat van. Dank je wel, Pien. Graag gedaan. Dit is Radio 1 Opium. Het grootste museum waar er alles te koop is, de European Fine Art Fair, kortweg TAF, in Maastricht. De jaarlijkse kunst en antiekbeurs. Op de eerste dag was alleen de Happy Few welkom. En wie mocht er ook bij zijn? Arjen Ribbens, NRC-journalist. Dat is toch wel uh, groot voorrecht, hè? leek ja. Want dan loop je daar niet alleen, als, niet alleen de journalisten, maar dan loop ook de, de, nou ja, de, de, de, de grote uh, uh, mogelijke kopers lopen daar ook al rond. Ja, ja, ja, als journalist ben je daar echt heel erg misplaatst. Dat, uh, het dat voelt is... het zo, ja? Nee, het voelt helemaal niet zo. <laughs> maar Ik je vindt vind dat het... je dat moet zeggen? Uh, ja, dat hoor je te zeggen. <laughs> uh, dit is een, uh, uh, nee, het is een voorrecht om daar rond te mogen lopen tussen de, nou ja, de, de mooiste kunst die er op dit moment in de wereld uh, te koop is. Yeah. En, en, en uh, waar hebben we het dan over? We hebben we het over diamanten bijvoorbeeld? Hè? En, en, maar ook uh, klassiekers? Voor... Het zijn tien musea bij elkaar. Een museum voor volkenkunde, een museum voor archeologie... een, een, een rijksmuseum, een, een stedelijk museum. Bedoel, alle soorten kunst die er uh, in de wereld uh, voorhanden zijn... Die, die kun je daar uh, vinden. Het zijn 250, 60 uh, handelaren die daar ja. staan. En dat zijn de aller, allerbeste ter wereld. En die proberen daar hun allerbeste beentje voor te zetten. Ja. Dus die... En wie komen daarop af? Nou, die, die openingsdag, ja. daar, dat zijn de, de genodigden. Dus dat zijn de grote verzamelaars... die door de kunsthandelaren allemaal worden uitgenodigd... Mm -hmm. en uh, in de watten gelegd... en s'avonds uh, in een goed hotel gestopt... en uh, in een fijn restaurant uh, te eten uh, krijgen ze. En, uh... en het vervoer wordt ook verzorgd en dat soort dingen? Ja. Is dat een komen en gaan van Rolls uh, roze? Als ik mijn auto daar uh, in de parkeergarage zit... dan voel je je ook nederig, want er staan echt hele uh, dure auto's. En heel veel mensen die rijden waarschijnlijk niet eens in hun eigen auto naartoe... die worden met een chauffeur gebracht mm -hmm. of door hun piloot. Hè? Want uh, er is, zoals ieder jaar oh, zijn alle verloven op uh, Maastricht Airport... Uh, die zijn weer ingetrokken. En, uh, en nou ja, als je dan uh, een half jaar van tevoren een plaatsje hebt gereserveerd... dan mag je daar met je Learjet of je Airbus, als je heel erg rijk bent... Uh, mag je daar landen en dan... Uh, kun je daar uh, je vliegtuig voor een dag ja. of twee dagen, zolang als je blijft parkeren. En als je dan een schilderij koopt, kun je dat dan ook meteen meenemen? Of werkt het niet zo? Ja, je hebt wel een soort briefjes, maar zo werkt het in de praktijk niet. Het is zo dat heel, er wordt gekocht. De eerste dag werden er ook al schilderijen van, van 6 tot, tot 10 miljoen uh, verkocht. Maar de meeste handel vindt toch nabeurs uh, plaats. Mm -hmm. en dus uh, ook over een, een schilderij waar 15 miljoen voor wordt gevraagd... wordt onderhandeld. Ja. Ik kwam een directeur tegen van een groot museum hier in deze stad. Ik zal zijn naam niet noemen, maar die zei: het zijn net autoverkopers... en je moet gewoon dealen met ze. Ja. Heeft in Pijbers nog iets gekocht of niet? <laughs> Het Rijksmuseum heeft iets gekocht. Maar ik weet dat het Rijksmuseum ook aan het onderhandelen is... over een van de mooiste schilderijen die op de ja, beurs te koop waren. Die Mostaat, ja, ja, ja. Het is echt een heel bijzonder schilderij. Een van de eerste, of oudste schilderijen die hmm. er van uh, de Verenigde Staten ja. zijn. Het is de verovering van de Verenigde Staten. Maar die de, koop is nog niet rond. Ik geloof het niet, nee. nee. Ze hadden een optie gisteren die op een bepaald moment verliep. Maar... Het, ik denk dat we over twee of drie ja. maanden te horen krijgen van dat het naar het Rijksmuseum ja. gaat. Maar, maar, maar, doen we, ja? maar doen wij nog mee op de, op de kunstmarkt? Want China was ooit heel groot, maar is die aan het inzakken en de Verenigde Staten is nu weer de top, geloof ik? Eh, op dit moment is de, is de Verenigde Staten weer nummer één als het gaat om verkopen van, van kunst. Maar dat is een marginaal verschil. En ik heb gisteren een symposium bijgewoond over de kunstmarkt... En de, de vrouw die de kunstmarkt in de wereld heel goed bestudeert... die zegt, van, nou, het is maar een tijdelijke dip voor mm. China. Want uh, nou ja, over uh, volgend jaar dan groeit de economie daar weer hard. Weg. En dan komen ze weer... Uh, ja. Maar dan verdwijnt die kunst toch Gezen. gewoon in, in grote villa's? Hè? Dan kunnen we het nooit meer zien. Of nog dat erger, is... in kunstopslagplaatsen. Ja. Ja. Uh, ja. Ja, ja. Ja, want er, er wordt natuurlijk ook heel veel kunst daar gekocht... niet door mensen die ervan dromen om zo'n schilderij... Uh, of zo'n mingfaas aan de muur te, uh, ja. te hebben, maar ja. gewoon om... Ja, als investering. Ja, ja. goed. Nou, de, de, de teef af. is uh, Iedereen kan erheen want er komen ook bekende mensen... Bekende, Kanye je West liep er ook nog rond, geloof ik. Ja. is gesignaleerd. 24 ja, dat maart. Dat was de enige, de enige donkere man, denk ik, die op de beurs rondliep. <lacht> op twee obers na. Oké. Okay. <lacht> Tot 24 maart te zien. Uh, uh, 55 euro voor een kaartje, maar dan heb je ook wat. Dank je wel, Arjen Riemens Tot je dienst. De virtuele vitrine kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben Abdelkader Benali, schrijver en programmamaker. Bezig aan het derde seizoen Benali boekt... met portretten van schrijvers en hun meest aansprekende werk. Literatuur voor een breed publiek. Ik loop op straat en mensen spreken me erop aan. En ook mensen waarvan ik niet had gedacht dat ze naar boekenprogramma's keken. Hè? Ik heb een keer in bijvoorbeeld. Toen spraken twee Surinaamse moeders wat oudere vrouwen mij aan. Dat ze een ontzettend leuk boekenprogramma vinden. Dus blijkbaar is daar, is daar behoefte aan, aan zo'n programma. En ontmoetingen met collega's, daar neem je als schrijver altijd wat van mee. Ja, ik krijg wel heel veel zelfvertrouwen. Als ik uh, mensen spreek, uh, schrijvers of betrokkenen... inga op het werk, echt kan kijken in de anatomie van het vak. Hè. Je komt heel dichtbij... Uh, de oerprincipes van het schrijverschap. Je krijgt originele manuscripten te zien. Je hoort de verhalen uit de eerste hand. Hoe een boek, wat nu wordt geciteerd... wat iedereen uit zijn hoofd kent bij wijze van spreken... hoe dat tot stand is gekomen... dat bevestigt dat mij alleen maar in mijn eigen zoektocht. Dus ik, krijg, ik ben altijd geïnspireerd uh, als ik weer thuis ben. Is er nog een verlanglijstje van schrijvers... die Abdelkader zeker nog eens voor de camera zou willen? Oh ja, nou die heb ik wel. Ik heb nog heel lang, ik heb een hele lange verlanglijst. Ik denk dat het ontzettend leuk is om nog eens een keer met Arno Grunberg hier door de, rivier in de buurt te lopen en te praten over de blauwe maandagen. Uh, Tot standkoming van dat schrijverschap. Uh, Advocaat van de Haan van AFTA van der Heijden. Een heel, heel bijzondere tijdsroman. Maar ook een roman over een man die bezeten is... door, uh, door zijn zoektocht naar rechtvaardigheid. Die auteurs leveren stuk voor stuk mooie programma's op. En dan ook zelf nog schrijven. Man, waar haal je de tijd vandaan? Zijn boek Bad Boy over kickbokser Badr Harry wordt verfilmd. Dat wisten we al. Maar is er nog nieuws te melden? Dat er een verfilming komt, dat is zeker. Ja, dat is echt eenhoudig kan zeggen, ja. ja. Want als ik het nu zeg, dan komt het bij SBS eh, Boulevard. Dan komt het op voorraad eh, van kickboxers, En dan moet iedereen zeggen weer mee. Ik heb door de overweldigende aandacht uit, uit werelden waar ik, die ik helemaal niet kende ben ik wat voorzichtiger geworden in mijn literaire uitlatingen. De bijdrage van Abdelkade Benali aan de virtuele vitrine is een foto. Kijk, deze foto. Uh, het is een foto van mijn vader in Europa. Als gastarbeider, naar alle waarschijnlijkheid genomen... door een vriend in, in Frankrijk in een pensionnetje... waar ze toen met z'n allen zaten. En ze zijn aan een fotocamera gekomen. En mijn vader uh, kijkt in de camera, heeft een bezem in zijn hand... voorover gebogen, in de deuropening... Uh, links de open deur, rechts uh, het stapelbed en aan uh, de muur opgehangen, een jasje. En hij kijkt in de camera met die bezem in de hand. Een hele leuke manier van kijken die hij heeft. Hij kijkt echt in de camera met, met, met de ogen van een gretige, hongerige man. die echt zoiets heeft van: Hier ben ik, kom er nog maar af. En, uh, deze foto is zo dierbaar voor mij, omdat ik zo weinig foto's van mijn vader... van voor zijn vaderschap uh, zag. Uh, dus uh, van, uh, van toen hij nog in Europa als gastarbeider aan de slag ging. Dus dit is een unieke foto voor mij. Echt een unieke foto. Als je de foto wilt zien, kijk dan op opium.afro.nl. Ja, daar staat de foto. En ook op uh, YouTube en op uh, onze Facebookpagina ook. Uh, overigens, Benali Boekt is uh, morgenavond te zien om tien voor zeven op Nederland 2. En de gast dan is... Uh, Yvonne Keuls, het gaat dan over het boek Jan Rap en zijn maat. Straks Arie er over haar film, toegetakeld door de liefde. Kees het hart met drie fantastische boeken. Of misschien zijn ze wel wat minder. Wie zal het zeggen? Maar nu eerst het nieuws van half vier met Jeroen Tjepkema. Radio 1, het NOS Journaal. In Kenia heeft presidentskandidaat Odinga, de premier van het land... een officieel protest ingediend tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. De kiescommissie riep zijn rivaal Kenyatta vorige week uit tot winnaar. Volgens Odinga zijn de verkiezingen niet vrij en eerlijk verlopen. In India is een Zwitserse vrouw verkracht door een groep mannen. Haar man werd in elkaar geslagen. Het echtpaar was op fietsvakantie. Een vrouw van 39 ligt in een ziekenhuis. Een aantal mannen is gearresteerd. In India ontstond enkele maanden geleden veel ophef... naar een groepsverkrachting van een Indiaanse vrouw in een bus. Het slachtoffer overleefde dit niet. Bij de inval gisteravond in het clubhuis van motorclub Satudara... in een huis in Tilburg heeft de politie drie vuurwapens gewonden... waaronder twee Kalashnikovs en twee kisten met munitie. Ook is een plak hasje in beslag genomen. Een van de clubleden is aangehouden omdat hij een stroomstootwapen bij zich had. En de politie in Alkmaar heeft tijdens een grote actie tegen mensenhandel... afgelopen nacht met 57 vrouwen gesproken... die werken als prostituee in de buurt, de Achterdam. Op basis van die gesprekken wordt verder onderzoek gedaan. Een Hongaar en een Roemeen zijn opgepakt. Zij worden verdacht van mensenhandel. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Opium. Ja, en twee gasten aan tafel tot uh, vier uur. Daarna heb je heel veel andere gasten, maar tot vier uur... Arie Deelder hierover haar film Toegetakeld door de Liefde. Straks daarover een gesprek in Kees het Hart met, uh, met nieuwe boeken. Mag ik jullie eerst even vragen... Een, uh, een cultuurtype. Kees, heb jij iets ge, nog over? Ja, ik, ik gezien, vertel gelezen, het een gehoord. beetje aarzelend. Ik ben een hele grote Hitchcock-fan. En mm. uh, nou ja, ik heb, heb er ook jaren voor gestudeerd zeg maar, om een roman te schrijven. En er draait nou een film, biologisch, een biopic. En dat, dat, die heet dus Hitchcock. Ik vond het een wat matige film, eerlijk gezegd. Met Anthony Hopkins in de hoofdrol. Ja, top. Anthony Hopkins mm -hmm. en Helen Mirren. We, we, we, wat matig. Ik wil altijd heel andere dingen over Hitchcock weten. <hijs> maar omdat het Hitchcock is, vind ik dat iedereen erheen moet. Aha. Wat had je willen weten over Hitchcock wat je nu niet weet? Veel meer hoe een scenario tot stand komt... Mm. en hoe het daadwerkelijke film functioneert. Er zijn scènes in daarover, Maar nauwelijks over hoe een scenario tot stand komt. Maar wel over het daadwerkelijke filmen. En daar hebben ze echt in die filmen hun best op gedaan. hoor. Okay. Maar dat duurt dan maar 30 seconden en dan is het weer voorbij. Oké, okay. Hotel Vertigo, hè? Dat boek ja. van Over die uh, Ook ja, over Hitchcock, precies, of meer. Over Hitchcock. Ari, heb jij een uh, tip, iets gezien, gelezen, gehoord? Nou... Um... Ik wilde toch graag een soort van. Uh, wat noem je dat? Sluimerreclame maken voor mijn eigenste familie. Want mijn vader oh ja, is uh, op tour met de Deelde liers. En ik vind het heel erg leuk dat. Hij komt echt uh, vaak een uh, soort van lachend uh, en huppelend thuis. omdat hij het zo leuk vindt. En dan speelt hij samen met uh, Boris van der Lek en Bas van Lier. en Erik Koger. spelen ze dan. Uh, ja, muziek die ze ooit een keertje op een, op een soort van uh, nachtelijke jam-sessie... hebben ze die opgenomen samen met Hans Dulfer en Benjamin Herman. En nu gaan ze daar mee toeren. En uh, hm. ze staan uh, de 29e maart in Tivoli, in Utrecht. En ja, dat is ontzettend leuk om te zien. En Jules, die doet ook zijn gedichten. Die zijn dan weer op muziek gezet. En uh, nou ja, dat raad ik iedereen aan. Ja, nee, dat zou ik ook doen. Ja, goed. Vast ja. heel mooi, hoor. Vast heel mooi, vinden ja. wij het. Nee, het is echt... Nou ja, ja nee, echt nu klinkt nou, het nou, natuurlijk heel, echt heel, heel, heel, heel, heel erg. Maar goed. goed. Nee, het is hartstikke mooi. Ik geloof het meteen. Ja. 29, 29 maart. is ook prachtig. Dus ja. kom Precies, 29 maart in Tivoli. Jules Delder en Friends.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 Met uh, Kees het hart. Ja, aan het uh, begin van de boekenweek, gisteravond het boekenbal in de Schouwburg. Uh, laten we meteen beginnen met het boekenweekgeschenk. Wat je dus krijgt bij besteding van 12,50 euro aan uh, boeken in de ge, uh, gewaardeerde boekhandel. Uh, de verrekijker van Kees van koten. Je hebt het gelezen. Ja, ik heb het gelezen. Ja, ik vond het wel een aardig boek, maar ik... ik... Ik weet ook wel als je zegt het is een aardig boek. Dat, dat, is dan dat niet betekent zo. niet heel veel goeds. Dat is niet zo doen. geweldig. En dat dat ja. is ook zo. En, uh, het is ook een beetje lastig om, om het te beoordelen. Hè. Als er een, een, een beroemde kok, een hele goede kok, ook een boek over tuinieren schrijft. Ja, ja dan zit je toch te vergelijken een, een beetje. En, en, Kees van Koot is een geweldenaar. En, en, ja, dit boek, ik vond het, nou ja, een matig boek. Mm -hmm. uh, het verhaal is in feite wel aardig over een zoektocht naar een verrekijker... en agenda's van een vader dat ontdekt is, uh, die ontdekt zijn. En daar vind je die zoektocht. dan had hij denk ik dan toch veel meer spanning in kunnen brengen. Ja. Maar ik denk dat hij een, aan een documentaire heeft willen werken. Dat hij een documentaire heeft willen maken. Ja, maar hij zei, en, u, hebben we ook meer fictie gaan doen, toch? Dus het, ja, is, een, het is een soort vingeroefening wellicht ook. Ja, maar dit, het, het blijft toch een documentaire. En dan mm. komt hij... Hij blijft dan steeds schrijven op een nostalgische manier. Dat blijft, en dat, ja, hoe kan je daar nou ik, hoe kan je daar precies tegen zijn, vraag ik me af. Maar hij zou daar misschien, had hij daar wat scherper mee moeten opereren. Ik vermoed dat er onder die uh, vertederende nostalgie... dat daar bij Van Koten, als schrijver een hele grote woede sluimert over dingen. En dat had ik nou, als hij dat nou eens in een roman gaat schrijven... en die er echt Uitspat. Want al die jongens in die in die nostalgie, nostalgie zitten, ja. daar, daar zitten grote, grote woedebuien in. Een ja. heel klein beetje dringt dat zijn, door. Bij hem is het het dragen van een plus voor, waar hij zo kwaad over is. En dat is dan een kleine scène. En dat is dan wel leuk. En dan denk ik terug aan mijn eigen plus voor die ik droeg. Daar had ik niet zo last van hoor. Kom Toch mij het schelen? Nee. ik zit geen roman in. Nee. Oh. Maar, maar mijn punt is eigenlijk ook dat, dat dit boek, de CPMB, die. Ik zie zo graag bij het Boekenweekgeschenk... ik hou van literatuur... Ja. dat er dan een echte novelle is. En, en, en niet een documentaire. Okay. Hoewel die romanaspecten gebruikt. Maar ik, nou ja, ik vind mijn okay. keuze... Punt we moeten een volgende keer een echte roman schrijven. Goed, de, de verrekijker. Je krijgt het gratis, gegeven paard, maar toch. Uh, uh, bij besteding van 12,50 euro in de boekhandel. Het, uh, de verrekijker van Kees van Kooten, de zoektocht naar de, het verhaal achter de verrekijker van zijn vader. Die die verrekijker in de oorlog van iemand heeft afgepakt. Ja. Um, ja, wat kun je voor 12,50 euro kopen? Ik weet het niet. La Superba is denk ik iets duurder van Ilja Leonard Vijver. Uh, die heb je ook gelezen. Wat vond je daarvan? Ja, dat vond ik een prima boek. Daar heb ik me ontzettend mee vermaakt. Het is ook opvallend dat hij uh, Vijver... een andere weg inslaagt dan, uh, dan zijn vorige boeken. Hij is, het is een schrijver die heel graag uh, uh, boeken schrijft... over het schrijven van boeken en daar dan weer boeken... weet je wel, metaliteratuur. Mm. En dat, dat heeft hij in zijn vorige werk gedaan. En dat laat hij nou niet helemaal vallen... maar hij laat het voor een deel vallen. En, en, en er zijn stukken in het boek dat hij dat die, dat die echt echte ontroerende... En zonder een knipoog. Uh -huh. uh, verhalen vertelt. Bijvoorbeeld over een asielzoeker. Dat maakt een gewoon authentieke indruk. Die uh, vlucht vanuit Libië naar Genua en, en, en, en hoe dat gaat. En ah. dat is echt verschrikkelijk. Dat ja. is fantastisch gedaan. En, en, en ook hoe, hoe die Genua neerzet als een stad waar je in onder kunt gaan. Ik herinner me dat van twintig jaar geleden was ik een keer in Genua. En ik liep daar rond en dan kwam ik terug bij de auto... en dan was die bandlek gestoken. Dit soort dingen beschrijft hij hoe dat, hoe dat toegaat. Toeristen worden gewandhoud en gepest en vernederd in Genua. En doet hij hartstikke mooi. En, en, en, en hij vernedert zichzelf ook flink. Het is opvallend dat... Uh, Ilja, dat is een tendens in een letter op het ogenblik... Uh, onder zijn eigen naam optreedt in zijn boek. Aha. En dat, is, dat is, zie je op het ogenblik vaker. Uh, Daan Heerma van Vos doet het in zijn boek. Christine Otten he, heeft het in haar boek gedaan. Ja, ja. Maar hij, hij maakt van zichzelf echt een, een probleemgeval. Okay. En dat is hartstikke leuk. En aanrader, La Superba verscheen bij uit... het arbeiderspers van Ilja uh, Leonard Vijver. Dan tenslotte de afvallige van Jan van Aken. Hij kreeg vijf sterren vanochtend in de Volkskrant. Wat ja, te, jij? terecht, daar heb ik me ontzettend ja? mee vermaakt maakt... Hè. Ja wat een kwaardige boek is dat. Hij, hij, plaatst, hij neemt je mee naar de vierde eeuw, naar Christus. Dat hem, en ja, daar maakt hij een, een, een zoektocht. Er zijn alle, allerlei personages in die, die dingen opzoeken, hun mm -hmm. verleden. Of ze willen wraak nemen of, of, of dit soort zaken. En, en, en ja, dat, dat, dat sleep je helemaal mee. Ik, ik vond het echt spannend. Ik kon er ook enorm om lachen. Uh, hij, hij maakt af en toe knipogen naar het heden. Dan, dan zitten mensen die zitten, uh, die zitten met z'n alle allen in het openbaar op een openbaar toilet te schijten. Dat beschrijft hij echt heel erg concreet. En dan hebben ze het over filosofie. Daar zit hij echt flauwe grappen te maken. En hij laat, hij laat een. Uh, nou, ook wel leuke grappen. Hij laat een van zijn personages zeggen. Carpe diem, mijn reet. Kijk, dat, <lacht> dat, dat is ge gewoon geweldig leuk. En, en dan maakt hij dus grappen. Maar het is niet alleen grappen. Het is ook heel serieus over. Geeft hij een beeld van die vierde eeuw van zeer bloederig. Je ziet dat hij daarvan zit te genieten... om lekker het bloed hoog op te laten spuiten. En, en ja, dat sleep je absoluut mee. Het is misschien boek, wel een verfilming ah, waard. Ja? In, ah, nou, dat moet je nou eens gaan verfilmen. op dat scheidhuis ja. ja. zie ik wel voor me, ja, die ja, die zie je ook. En ja. er is ook een castratiescène. Nou, oh, ja, heerlijk. heerlijk. Ja. Iemand, iemand castreert zichzelf, hè? Dat, oh, dat, nou ja, ja dat, dat wat, zou hè? ik ook doen. Dan Als het dan je toch moet, doe ik het zelf ja. wel. Ja, ik heb wel het verhaal van iemand die vast met zijn arm. Maar het is een heel ander verhaal. Goed, Kees, dankjewel. je Carpe Die en Mareet, die gaan we onthouden. De afvallig is verschenen bij uitgeverij Quirido. Dank En over een paar weken, Kees, heel graag nog een keer een stapeltje boeken oké okay. fijn straks Ari deelde er over haar film maar nu eerst de laatste keer althans vandaag pinfight met snap out I never imagine the talent for telling you you want hear yeah, i just love to go to parties and then suddenly disappear you snap in and right Out again, and then I walk home in the night, just singing songs to myself. Yeah, like this one, I just like this one. Yeah, like this one. Distance, Keeping in touch But I still think of everyone that I stopped calling Yeah, I never forgot But I just wanna snap in And then just snap right out again And walk home in the night Singing these songs to myself this one I just like this one you yeah, like this one Or backpacks or scars. It's always just been records, records entering cars. Yeah, I just wanna snap in and then just snap right out. Ja, Pinfeit Feit en uh, hou er in de gaten via uh, eventueel via de, de, de site pinfeit.nl en Feit is dan met TH -a. Ja, om eens maar uh, de New Cool Collective in. Worden ja. Hier, ja. Het ja uh, liefst had ze het uh, Hofplein in Rotterdam volgezet... met olifanten voor haar film, maar daar had ze niet genoeg geld voor. Arie Delder. ze had niet eens genoeg geld om haar crew goed uit te betalen. Maar toch is hij gekomen, hoor. Haar debuutfilm Toegetakeld door de liefde. Waarvoor ze een uh, beroep deed op ongeveer iedereen die ze kende. Onder andere de New Cool Collective dus, uh, waar we de muziek van horen. Frederik Spicht doet ook mee. Haar acteur, vrienden en niet te vergeten haar ouders. Um, ja, om daarmee te beginnen. Eh, vader, Jules, eh, ik zeg, toch nog één vraagje. Te ik zou het niet doen, maar doe toch. Eh, want, hij loopt ook even door het beeld. Ja, nou, uh, hij loopt eigenlijk alleen maar door het beeld... omdat ik wilde dat mijn honden in de film zouden zitten. Dus hij en laat iemand, de honden uit. Iemand moest, iemand moest de, honden de honden uitlaten, ja. Ah, okay. Nee, ja, want eigenlijk iedereen vraagt om mijn vader... maar de rol van mijn moeder is heel groot geweest. Want die heeft, nou, die heeft alle decors gedaan. Hmm. En uh, deel van het kostuumontwerp. Dus wat dat betreft is de film veel meer... Richting haar, maar, ja. maar goed, ja, nee, natuurlijk. Ik begrijp. Shu uh, heeft me wel geholpen in de eerste instantie met een Engelse vertaling van het script. Het, het, het deed me wel denken aan, uh, bedoel, het gaat over een schrijver die, die, die voor een soort writersblok zit achter zijn teammachine. Uh. Veel drank, drank, drank erbij. Dus dacht ik toch, het is misschien wel een scène die jij herkent van, van, van thuis. Of nou, niet? zeker. Het is ook de typemachine van mijn vader. Mm -hmm. Hij heeft tijdens het draaien van de film heeft hij niet kunnen schrijven. Oh, omdat ik lekker. de typemachine had geleend. Nee, ja. natuurlijk uh, het boek ook. Het is eigenlijk een boekverfilming van uh, Aad Zelen. Mm -hmm. Maar in dat boek wordt er, helemaal, ja, er wordt helemaal niet uitgelegd waar de hoofdpersoon vandaan komt. Wat hij is, hoe hij heet. Dat wordt ook niet gedaan. Hij praat ook met niemand. Niemand praat met hem. Um, dus ik heb een, ja, voor een film moet je dan toch een soort ja. van... Ja, mensen een beetje iets geven waar ze zich mee kunnen identificeren. En uh, dan, ja, dat verhaal van een man met een writersblok... is natuurlijk al heel vaak verteld. Maar dat wordt vaak verteld omdat het gewoon een goed gegeven is. En ik heb dus dat hele geval van... Ja, dat hij verliefd wordt op iemand... als je verliefd wordt op iemand... dan maak je van zo iemand vaak ook een godin of een god. Een soort van muze. En ik heb dat dus ook in zijn werk vertaald. Dat hij haar niet Alleen heel leuk vindt, maar dat hij ook het gevoel heeft dat hij haar nodig heeft om te kunnen schrijven. Ja. En Sonja heet ze, Sonja, ja, dus ze Sonja, de, de tram. roodharige trambestuurster, ja, ja, ja. ja en heel goed gespeeld door Anna Hermans. Uh, ik vond het ook leuk dat de ATC de schrijver van de boek die kwam ook op de première naar me toe, Toen zei die zo ja. Die Sonja, dat is er, hoor, dat is er, dus dat is wel heel leuk. Dat klopt, ja, ja, ja. ja. Um... Wie heb je, wie heb je nog meer allemaal ingezet? Het <tie> klinkt echt heel erg... Nee, dat ja, nee. Nee, is leuk, want je had geen geld om ze te, nee, te betalen. Nee, nee. He? nee we, hebben, we hebben twee ton gehad van het Rotterdam Filmfonds. klinkt als en... heel veel geld. Ja, dat vond ik ook. En ik dacht ook van, oh nee, want daar kan je gewoon een huis voor kopen. Je kan allemaal zielige mensen en dieren ervan te eten geven... en weet ik veel wat maar, allemaal. Maar als je een film gaat maar, maken, is het zo op. Ja, voordat je het weet, is het op. Ik had gelukkig een hele goede producent... die echt ook ontzettend veel mensen voor elkaar heeft gekregen... om. Ja, om, om ze met het verhaal en, en, en met hele lieve glimlachjes over te halen. Om het te doen voor echt geen geld of alleen maar een onkostenvergoeding. Want er moeten zoveel mensen meewerken aan een film. En er staan zoveel mensen op de set om überhaupt iets op beeld te krijgen. Uh -huh. dat, ja, dat kost gewoon ontzettend veel geld. Ook de camerahuur en weet ik veel wat het allemaal, uh, waar het allemaal naartoe gaat. Maar... Um, we moesten dus gebruik maken van veel mensen... bij wie we wel een potje konden breken of mm. zo. Dus ik heb uh, Raymond Thierry gelukkig zover gekregen dat hij wilde doen. En hij kende ook Aad Zelen. En ik ken hem ook een beetje. Dus dan kom je zo'n soort van op een plek dat hij zegt... ah joh, je bent familie, we doen het gewoon. En zo is het ook met de New Cool Collective gegaan. Mijn vader heeft veel met hun getoerd. En zo ben ik uh, beter in contact gekomen met de jongens. En ondertussen zijn het ook vrienden geworden. Dus dan he, kom je er makkelijk in. Maar ja... Ze moeten maar wel geloven in het ja, project. Ja, en, uh, ja. Gelukkig vonden ze het ook allemaal leuk. Mm -hmm. Omdat ik. Ja, als je goede mensen vraagt. dan moet je ook natuurlijk die mensen heel veel ruimte geven. om hun ding erin te leggen. En dat vind ik wel leuk. Want nu, voelt het al, ja, of nu wordt het uitgelegd als mijn film. Maar het is wel echt. Uh, een film van, van een hele grote ja. groep geworden. Ik had het maar, in mijn eentje niet kunnen verzinnen. Maar dat betekent dat je dus als regisseur in dit geval. omdat je ze, ze bijna voor voor nop laat werken. dat je ook bijna geen eisen kan stellen. Of wel? Ben je dan niet een heel erg afwachtende regisseur als je zegt: Ja, van ik, ik moet ze alles maar nou, hun eigen nooit, ding laten doen? Ja, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik geen eisen kon stellen. Ik heb wel, um, ik vind het zelf ook wel heel erg prettig dat je, nou bijvoorbeeld de New Cool Collective, ik ben op een gegeven moment gaan monteren, daar leg je muziek onder, want dat is fijn om te monteren en je geeft een sfeer weer. Um, vervolgens gaat er zo'n guide track dan naar de New Call Collective... die vier dagen een studio hebben. Ze hebben het natuurlijk ontzettend druk. Dus ze hebben allemaal wel een paar, hè, een paar flarden in hun hoofd... maar Aha. dat moet bij elkaar komen ja. in de studio. Ja. Toen kwam ik daar en ik had natuurlijk die guide track. Toen dacht ik al, oh jee, ik kan natuurlijk nooit meer loslaten... die muziek waar ik al maanden op aan het monteren ben. Nou, zij speelden op een gegeven moment met muziek. Sommige muziek lag er dicht tegenaan... En andere muziek was totaal anders. Maar dat je denkt: Nou, dit is gewoon fantastisch. Dat had ik zelf nooit kunnen verzinnen. Huh? En dat werkt dan gewoon waanzinnig. Dus wat dat betreft. Ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik niet kon zeggen wat ik wilde. En soms zijn we gewoon op veel betere ideeën gekomen. Door, door dat iedereen goed ging nadenken over wat zij wilden eigenlijk. Ja. Laten we nog even naar een fragment uit de film luisteren. Het was me opgevallen dat deze directeur, voorman, opzichter. of hoe het allemaal even onsympathiek maar heten mocht. zijn smeerbuik naar voren stak. alsof het een tractatie van chocola betrof. kon het niet langer aanzien. De vice-directeur bleef maar met zijn vieze vinger op de statetik. bleef maar snuiven en bleef maar in haar dienst over hem te groeien. Dat verdomme een nachtmerrie waarin ik was beland. Het zou niks ergs zijn nu te ontwaken. Nou, in feite een, een film over, over jaloezie, nou, obsessie ja, hij, hij schrijft hier eigenlijk wat hij die ochtend heeft gezien. Hij gaat uh, meerdere malen naar de tram... en uh, hij, krijgt het, ja, hij krijgt zichzelf steeds niet zo ver om haar daadwerkelijk uit te vragen. En dan op de ochtend dat hij de hele nacht heeft doorgeschreven... en denkt, ik ga het nu doen, En uh, dan heeft hij zich netjes gemaakt... en dan staat er dus ineens een andere man op de hmm. halte... die heel erg openlijk met uh, zijn Sonja flirt En zij flirt ook wel terug. En ik vond, ja, deze tekst die je nu net hoorde... is gewoon linearekte uit het boek. Hm? Dus ik heb eigenlijk de teksten die Aad Zeele in het boek heeft geschreven... heb ik gebruikt als het boek wat hij in de film schrijft. Omdat die teksten zijn, ja, ik lach me echt de tering... als ik de boeken van Aad le lees. Dat is, dat is zo grappig en zo tragisch. En, en ja, je, je, op een of andere manier is het ook allemaal heel herkenbaar... Want we hebben allemaal wel eens gehad dat je verliefd bent op iemand... en dat dan een aanraking van een hand per ongeluk, dat voelt dan ineens als... nou, dat deed hij expres, want hij had die hand ook ergens anders kunnen zetten. Of uh, je gaat uh, elke week naar dezelfde kroeg... omdat je iemand daar ooit een keertje hebt gezien en... Dat vind ik het mooie. In, in dat boek van, van Aad werkt hij ook heel erg mee. Dat je denkt, nee, maar dat is niet echt wat er gebeurde. En hoe hmm. hij dat dan omschrijft, dat je het ook helemaal begrijpt. Dat je dat het hoofdpersonage dat liever wil geloven als de realiteit. Ja. De film is in, in Rotterdam op het filmfestival uh, al te zien geweest. Ja. Wat, wat waren de reacties daar? Ja, tegen mij was iedereen ja. heel positief. <laughs> nee, nee, ja. Nee. Mensen zijn... Ja, nou ja, goed. Ik heb nooit rekening hoeven te houden met... Terwijl terwijl ik aan het maken wa was, omdat wij geen omroep hadden of zo. Um, ik heb nooit nagedacht over een doelgroep of nou ja, al dat gehouden hoor. Waardoor je eigenlijk natuurlijk heel erg moet inleveren op wat voor film je wil maken. Mm -hmm. Dus ik heb vliegende onderbroeken erin. En ik heb ook, nou ja, goed, een, ik heb rare dingen erin. Dus je krijgt soms mensen die dat dan niet helemaal begrijpen. Ik werk ook met fantasieën en animaties erin. en en, nou ja, goed, dan merk je dat sommige mensen afhaken... maar andere mensen die vinden dat juist heel erg leuk om te zien. Dus ik, ja, it's not for everyone. Laten we het daarop houden. Maar wat ik heb gehoord is dat mensen juist wel heel erg verrast waren. En ik vond het heel leuk dat ook de mensen die dachten van... Nou, het is niet helemaal mijn film. Die konden toch een paar dingen opnoemen wat ze dan wel heel erg leuk vonden. En dat is natuurlijk ja. fijn om te horen. Ja, zoals je net al reageerde op, op Kees het Hart met zijn verhaal over die Romeinen. Uh, je denkt wel in films ook in mogelijkheden. Ga, gaat dit een vervolg krijgen? Ik hoop van wel. Ik, uh, uh, ik ben op dit moment wel bezig met een aantal plannen. Ja. Maar het ja. is natuurlijk... Uh, ja, het film maken duurt lang. Um, maar het is wel heel erg leuk dat na het zien van deze film... Uh, bepaalde mensen wel interesse hebben getoond om met mij te werken. En dat vind ik, ja, vind ik heel leuk, want het is het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. Dus ik zou heel graag meer okay. films willen Goed, maken. Goed, vanaf donderdag in de bioscoop. De film toegetakeld door de liefde van Arie Deelder. Dankjewel. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met... Met Wilfried de Jong. Ja, Wilfried, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, in die film van Arie Deelden, waar we het net over hadden... zit ongeveer elke Rotterdammer die hier een beetje toe doet. Maar ik heb jou niet ja. gezien. Nou, dat had weinig geschild. Arie heeft mij nog benaderd. Weet dat... ik nog een keer, dat zal Arie wel beamen... of ja, een in, in haar film wilde zitten. En dat heb je toch wel niet ik... gedaan? Nou, ik, was, ik, was, ik, ik had een jaar, jaar daarvoor een boek geschreven... waarbij ik uh, door Steven van Vleter een naakt op de foto had gezet. Ah. Dus ik, ik vond het al even genoeg. Maar <laughs> de volgende keer mag Arie mij zeker weer vragen, naakt of niet. Een hele leuke film trouwens, hoor. Ik bedoel, ik ja. Ari is, maar ik ben er geweest. Zeer origineel. Ja. Dus, uh, ja. goed. Momenteel ben je onderweg voor je voorstelling Non-Stop New York. Waar, waar ben je nu ongeveer? Uh, ik, ik was al een beetje weggezakt, maar ik, ik geloof dat ik ergens tussen Utrecht en Amersfoort zit in de trein. Oh, je zit in de trein. Oh, de, de, nee, dan mag je wegzakken. Dat is niet erg. Ja, ja. Uh, die... ik was aanvankelijk even van plannen met de bus, uh, met de muzikanten te rijden. Maar ik had al wat te schrijven en ik had zin om te lezen en een beetje te hangen. Dus ja. uh, ik ga heen met de trein en terug met de bus. Ja, is dan de heenweg uh, is, is voor het werk nog even de terugweg of voor het nadenken misschien. in de terugweg is wel, wel lol, neem ik aan. Uh, ja, ze zou het eigenlijk wel een beetje kunnen zien. Ik ga ook wel eens heen met hun mee, dan hang mm -hmm. een beetje vanaf waar, van waar we vertrekken. Yeah. Terug is het vaak wel heel vrolijk en we zijn, ja, het is ook wel lekker. Het zijn muzikanten die, uh, ja, die ook altijd wel graag over muziek kletsen. En ik eigenlijk ook wel, dus heel vaak zetten we muziek op dus yeah. en kletsen over allerlei muzikanten die verder, uh, yeah. verder onbekend zijn in de wereld, maar die wij dan wel toevallig kennen. En dat is dus heel erg uh, inspirerend, moet ik altijd zeggen. Ja, ook al bar hè, met de kok van Vuren, toch? Ja, ik kom van Vuren, die ook weer... Arie zal knikken, die ook weer in de film bij, uh, bij Arie en, ja. uh, meespeelde. Uh, dus uh, de wereld is klein. Ja, ja, ja. Zeg, heb, heb jij voor, uh, als jij toert, heb jij nog een, een bepaalde eisen voor de kleedkamers? Dat het een beetje netjes moet zijn? Of moeten er alleen maar uh, groene helemaal, smarties liggen? Of... Helemaal niets, moet nee? ik zeggen. Ik, ik interesseer me totaal niet... Uh, ik ben helemaal niet bezig met luxe op dat soort dingen Ik vind het, uh, moet, moet wel zeggen dat ik het jammer vind dat de laatste jaren... in allerlei theaters de, degene die de koffie voor je inschenkt... Is, is vervangen door een... Uh, door een door een sleutelbos, uh, waar je, waar je, die je kunt gebruiken op kopjes het apparaat. <laughs> nou, dat, dat, dat is wel heel treurig stemmend. Uh, zeker als je na de hand ook naar je voorstelling in het foyer komt... er is niemand yeah. uh, in dat artiestfoyer om even wat te, te drinken. Dat vind ik wel een beetje armoede worden. Maar voor de rest stel ik geen... Uh, uh, nee, hoef ik, geen, hoef ik geen luxe te hebben. Ik stond als dat de afgelopen week, dat vond ik wel mooi. In de, in, in de hoofddorp, in een, in een kleedkamer. En daar hadden ze een, een hele boekenkast staan. Oh. Ik vond ik wel te gek. ze dus ja. zat een beetje te bladeren in de boeken vooraf. In de meerse was meer dat, niet? Ja, klopt. Ja. Ja, ja. In de kleine, we uh, was er, uh, maar ja, er waren maar zinnig mooie boeken. Want Kop van Vuur is uh, vroeger fotograaf. Uh, die vonden we een heel mooi... Foto boek waarvan ik niet zeker weet of het er nu nog staat. <laughs> vanavond de Oosterport in Groningen, uh, dat betekent een lange reis. Uh, uh, vind jij het prettig, dat toeren, of is het, is het noodzakelijk kwaad? Nou, ik heb eigenlijk nooit een heel erg hekel aan gehad. Je hoort steeds meer mensen zeggen, ja, dat hm. hou ik niet meer van, want je staat op het in file en zo. Ja. Hangt, je moet het een beetje slim aanpakken, het hangt een beetje van af wanneer je wegrijdt. Soms laat ik erop aankomen, soms zoals nu ga ik heel tijdig weg. En ik, ik, ik vind, ik vind reizen eigenlijk, wel, eigenlijk altijd wel plezierig onderweg uh, als ik zelf rijd. Dan ja, Want ik krijg altijd zelf, ik heb geen chauffeur of zo. No. Nee. Kom nee. Er komen altijd wel wat ideeën in mijn hoofd. Of ik heb een uh, koptelefoontje op met muziek. En dan uh, ja. komen mijn uren wel door ja. eigenlijk. Zeg even heel kort, is, zijn er nog kaarten voor vanavond? Ik heb geen idee. We gaan er vanavond. Ja, dat is echt. gaan te vinden toch? Ja. Goede reis nog, Wilfried. Oké, okay, dankjewel hè. Wilfried de Jong vanavond in de Oosterport in Groningen met Non-Stop New York. Straks gaan we door met Opium, onder andere met Owen Schumacher en Servaas Nelissen. En uh, Ruben Verhoog Gogh die doet een aanbeveling in de 80 seconden. En Joost Omer die gaat dichten. En Corlott Maas vertelt wat er vanavond in Opium televisie zit. Tot zo naar het journaal van 4 uur. Opium. Avro. Ah! Ah! Terug in de tijd. Terug naar de eerste wereldoorlog.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 Vanavond in Karo de Wandeling, om half zeven op Nederland 2. Wat zijn de allerlaatste trends in management? Kom op 25 april naar het MT500-event van Management Team. Hoor de nieuwste inzichten van topsprekers... zoals Jamie Anderson, Jeroen Busscher en Najid Bakas. Ga snel naar mt500.nl. Om een hero aan de top te blijven, daag ik mezelf steeds uit...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 Mt500 Event, 25 april, mt500.nl. Dit is Radio 1.